Hallo hier de Bredenburg, hallo hier de Bredenburg, Jan Wolkers, ben je daar over? Zijn nog op de accu. Hallo hier de Bredenburg, hallo hier de Bredenburg, Jan Wolkers, ben je daar over? Ja G, ik ben hier over. Uh, Jan als volgt, luister even toe. Ik heb uh, contact gehad met een meneer Wenzel uit Uithuizen. Dat is een zeer grote expert op het gebied van jonge zeehondjes. Hij heeft er al 50 à 60 opgevoed. Kan je dat verstaan over? Ja, dat heb ik verstaan. Uh, de kwestie is, uh, je kan zo'n beest in leven houden, uh, in ieder geval met gepasteuriseerde melk. Dat is altijd goed. Vocht is heel goed voor zo'n beestje. Dat kan je alleen naar binnen brengen met een plastic slang met een doorsnede van 1 centimeter A1,25. Heb je dat zover, Over? Ja, maar ik geloof niet dat ik hier zo'n slang heb, Over. Uh, ik dacht aan de slang op het gasstel, Jan, Over. Ja, misschien is dat wat, of ik zal hier eens in de brak kijken. Huh? Daar zal ik de sleutel voor gebruiken, Over. Nou, dat is ook een kans, dat is ook een kans. Als je die slang hebt, dan moet die 25 centimeter diep het bekje van het zeehondje in. En dan blijft er ongeveer 50 centimeter over en dan moet een trechter op. Ik dacht dat we die trechter ook hadden als die erop past. Over. Ja, die trechter heb ik hier zelfs voor me liggen, want ik wil de water gaan halen. Over. Eh... Uh... Het is, het, het is een beetje lastig. Hij bijt erg, dat is heel normaal. Want de man Wenzel zegt, als je mijn handen ziet, die zit vol kloven en beten, maar dat is normaal bij een zeehondje. Hij zal in het begin erg tegenspartelen. Je kan die slang het beste binnenbrengen door zijn bovenbek vast te houden. En dan gaat op een gegeven moment de onderkaak vanzelf open. En dan is het even een kwestie van doordouwen door die spieren van de keel heen. Heb je dat over? Ja, dat heb ik. Maar uh, waarom moet die slang eruit 50 centimeter zijn, over? Nou, dat is een vaar begrip. Het kan ook langer zijn of korter zijn. Het is alleen een kwestie van die trechter moet erop en je moet alles met je twee handen doen. Beest vasthouden, slang vasthouden, trechter vasthouden, erin gieten. Begrijp je dat, over? Ja, ja, oh, ja dat begrijp ik. Maar daarom dacht ik juist dat hij korter moest zijn. Hij gaat er 25 centimeter in. Dat, dat is inderdaad zo, ja. Over. Het is te bedienen, over... Ik heb het laatste niet verstaan. Wil je dat nog even herhalen over? Ik dacht dus, kijk, 25 centimeter moet hij in het bekje van het beest. Huh? En hoe minder de buiten zijn bek steekt, hoe eerder die terecht komt, hoe makkelijker dat is als je alleen bent. Niet als je met z'n tweeën bent, want de houdt een de zeehond vast en het ander. Maar in mijn geval uh, is dat zo over. Dat is inderdaad zo, Jan. Ik dacht ook, hoe korter, hoe beter en dan kan je het beter vasthouden. Uh, het volgende is het geval, uh, gecondenseerde melk en water is beter. Maar als, uh, ik zou zeggen probeer het. Uh, hij kan droog blijven, hij kan in het hok blijven, hij hoeft niet nat. En als je, uh, probeer het dus, en dan hebben we morgen om vijf voor negen contact. En dan horen we van jou hoe het ervoor staat. En als het nou niet lukt... Dan uh, kan er eventueel iets met de lucht maar gebeuren dat we dan ook gecondenseerde melk en er moet een beetje water bij. Dat is dan nog beter voor de zeehondje. Heb je dat over? Ja, dat heb ik. Maar ik heb hier dus twee liter gepasteuriseerde melk. Moet hij veel hebben over? Uh, zoveel mogelijk vocht is het beste. Maar ja, op een gegeven moment eet hij niet meer en dan houdt het vanzelf op. Maar hij zal dat erg fijn vinden, denk ik. Over? Ja, ik zal, het, uh, ik zal het allemaal proberen. En kan hij dus hier blijven tot zaterdag? Over. Uh, nou, liever niet. Als hij in leven blijft... dan wordt hij vrijdag tussen half tien en tien uur gehaald. Over. Uh, wordt hij door het door Texels Museum gehaald of haalt iemand anders hem? Over. Uh, de bloedeigen schipper uh, Klaas Meijer... die uh, zit uh, met de Javanka, het schip van de Rijkswaterstaat... Op Rottermer-Oog. En die komt van Rottermer-Oog naar Rottermer-Plaat. Daar is hij dan ongeveer om half tien, tien uur. En hij gaat dan naar uh, meneer Wenzel in Uithuizen. Over. Uh, mag hij niet naar Tessel toe? Over. Dat is veel te lang, Jan. Dat beest moet zo spoedig mogelijk naar uh, iemand die er verstand van heeft. Over. Oké, okay, maar hij kan dus niet uh, morgen komen, de, de schipper. Over. Dat is helemaal onmogelijk. Dat is in verband met het tij en met het uitvaren van het schip, dat is onmogelijk. Uh, je moet proberen dat beest in het leven te houden en dan de enige kans is dat hij vrijdag van tussen half tien en tien uur gehaald wordt op de landingsplek. Over. Ja, uh, G, weet je wat er nu is? Dus ik kan hem nu geen melk waarschijnlijk meer geven. Het is hier al bijna donker, hè? Over. Maar je hebt toch een geweldige lamp bij je? Probeer het in ieder geval over. Ik ga het in ieder geval proberen. Uh, zijn er nog meer instructies? Hij hoeft dus niet nat te worden. Hij moet alleen eten hebben. Over. Ja, vocht in het lijfje is het beste. Dat is het belangrijkste. Over. Goed zo. Nou, dan heb ik alles begrepen. Ik, uh, ik, ga, er, uh, ik ga kijken of ik er iets aan kan doen. Over. Ja, doe je best. Hou het beestje in leven. We noemen hem Jan. Dat is nu al begrepen. En uh, uh, ik zou zeggen, uh, laten we dan in ieder geval afspreken morgen om vijf voor negen... Uh, hoe, hoe de zaak ervoor staat en dan kunnen we altijd nog verder maatregelen nemen. Begrepen, over? Ja, ik heb het begrepen. Morgen om vijf voor negen, dan ben ik hier en dan horen jullie hoe dat experiment afgelopen is. Over. Goed, Jan. Als dat nog iets te zeggen hebt, dan kan dat nu nog. Even een ogenblikje, ja, Over. Ik wens jullie een prettige avond allemaal. Ik word steeds minder eenzaam op het eiland. En met al die dieren. Maar het is een verschrikkelijk lief beest hoor. Als je dat ziet zeg. Het is ongelooflijk. Ik heb al een uur met hem langs het strand gelopen. Want toen beet hij nog niet. om te kijken of zijn moeder. Maar ik dacht al. Want ze komen niet aan land. Hè, als ze geen moeder hebben. Hij was ook doodmoe. En, en je ziet hem. Ik kijk zo door het raampje. En dan zie je hem zo gapen als een mens. Dat is verschrikkelijk leuk. Over. Oké okay, Jan. Alles begrepen. Erg fijn. Uh, sterkte, goede nachtrust en houd het beestje in leven als het lukt. En morgenochtend om vijf voor negen hoor je weer weer. Over en sluit het maar.